7 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Brazilië zijn de slachtoffers herdacht van de nachtclubbrand in Santa Maria. In de studentenstad zelf werd een ceremonie gehouden. Die werd bijgewoond door 4000 mensen. En ook in andere steden zijn er ruim 200 doden herdacht. Gisteravond was er een waken bij de nachtclub. Precies een week na de fatale brand. De burgemeester van de stad heeft gezegd dat hij wil dat de club een herdenkingsplek wordt. De brand ontstond nadat een muzikant van de band die optrad vuurwerk op het podium had afgestoken. Vier mensen zitten vast voor de brand onder wie de mede-eigenaar van de nachtclub en een van de bandleden. De brand kostte 237 mensen het leven en er liggen nog ruim 100 gewonden in ziekenhuizen. Internetcriminelen blijken vaak vanuit Nederland te werken. Nergens anders in Europa staan zoveel servers van criminelen. Dat zegt beveiligingsbedrijf McAfee na onderzoek. Via 154 servers in Nederland besturen criminelen dagelijks honderdduizenden computers over de hele wereld. Ze versturen spam, stelen inloggegevens en kraken vertrouwelijke gegevens. Internet in Nederland is snel en stabiel en door de strikte privacywetgeving is de pakkans voor criminelen klein. VVD, D66, CDA en SP in de Tweede Kamer willen maatregelen. Feyenoord heeft in de eredivisie geen fout gemaakt tegen hekkensluiter Willem II. In Tilburg werd het 3-1 voor de Rotterdammers, onder meer door twee doelpunten van Vilena. Feyenoord komt daardoor op de vierde plaats op vijf punten van koploper PSV. Tweede staat Ajax, dat vanmiddag VVV versloeg met 3-0. En de nummer 3, Twente, ging thuis met 4-2 onderuit tegen FC Utrecht. En eerder op de dag was NEC met 2-1 te sterk voor Vitesse. Het weer, vannacht is het bewolkt en regent het licht. Minimaal liggen rond 6 graden. Morgen wordt het in de loop van de dag droog en komt de zon door. Middagtemperatuur tussen 8 en 10 graden. En er staat een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal. Nu, verlengd tot met september. De voorstelling die geschiedenis schrijft. Soldaat van Oranje, de musical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 Ik denk dat het heel erg jammer is dat de ambassade gesloten wordt. Zelfs als je accepteert dat de ontwikkelingssamenwerking iets anders moet worden. Misschien verminderd, misschien met minder geld. Dan uh, moet je toch je realiseren dat in dit land er een hele grote vertrouwensbasis is gecreëerd de afgelopen jaren. Een betrokkenheid vanuit Nederland die natuurlijk door allerlei Boliviaanse partners heel sterk wordt gewaardeerd. Ja, negen Nederlandse ambassades sluiten dit jaar de deuren. Waaronder die in Bolivia. Edwin Koopman reist naar Bolivia om te kijken hoe wij ontvrienden met Bolivia. Aansluitend een debat, want minister Timmermans moet nog verder bezuinigen. Is het wel verstandig om posten dicht te doen... als je in het buitenland je geld wilt verdienen? Politie en veiligheidsdiensten in Egypte zijn geen steek veranderd... sinds de omverwerping van president Mubarak... Aandacht voor de mishandeling van Hamada Saber, die op film werd vastgelegd. En Braziliaanse prostituees gaan op taalkursus. Wilt u weten waarom? Blijf dan luisteren. Maar we beginnen in Mali. Een uitgelaten Malinese bevolking verwelkomde de Franse president François Hollande gisteren... om hem te bedanken voor de Franse interventie. Hij werd bedankt, toegezongen en hij kreeg een kameelcadeau. Maar de snelle terreinwinst van de Franse en de Malinese troepen... betekent allerminst dat het conflict voorbij is. In de Malinese hoofdstad Bamako is Leo Spaans aan de lijn. Hij is re-manager van de hulporganisatie Eco Kerk in Actie. Goedenavond, meneer Spaans. Goedenavond. Ja, die, de belangrijkste steden zijn bevrijd, maar uh, de islamistische rebellen zijn nog niet verslagen, hè? Nee, inderdaad. Uh, de strijd gaat ten noorden van Kidal nog, uh, nog wel door. Er zijn veel bombardementen gaande, omdat dat het gebied is wat slecht uh, toegankelijk is... waar de leiders van, uh, van ACMI, de al qaeda afsplitsing uh, in dit deel van Afrika, waar die zich uh, schuilhouden... en uh, waar ook veel voorraden, materialen zijn en hun trainingskampen. Dus daar... En daar is de strijd nu op gericht om daar de, de bron ook aan te pakken. Ja, heeft u enig idee, of uh, hebben ze in Mali er enig idee um, hoe lang dit nog gaat duren? Nou, we hopen dat, uh, laten we zeggen, de, de directe militaire actie om in ieder geval de steden te bevrijden, daar is grote voortgang mee gemaakt. Nu, inderdaad, proberen we in het noorden nog zoveel mogelijk uh, succes te behalen. Maar goed, het betekent natuurlijk wel dat, uh, dat hebben we in Afghanistan andere plekken gezien. Ja, dat dit ook een, een strijd kan zijn die nog, uh, nog wel degelijk zijn, uh, zijn nasleep zal hebben. Dus daar moeten we ons wel op voorbereiden. Ja, en dat betekent ook dat de Franse troepen heel lang durig zullen blijven? Nou, die zijn wel van plan om uh, zich toch snel uh, terug te trekken en het roer over te geven aan Afrikaanse troepen. Met waarschijnlijk op de achtergrond natuurlijk nog wel benodige westerse steun. Maar duidelijk met een leiderschap vanuit de regio. Dus dat is een, op zich een goede zaak. Het is gedragen. Deze militaire actie wordt ook gedragen door, door de regio zelf. Ja, wat zijn de reacties in Mali zelf? Ja, er is natuurlijk uh, een enorme ontwuchting hier. Uh, lange tijd een uh, vacuüm geweest, uh, na de staatsgreep. Dus men is ongelooflijk blij uh, dat er uh, duidelijke signalen zijn... en bewijzen van internationale solidariteit. vreselijk belangrijk. En Mali is een van de armste landen ter wereld en uh, staat nu dus... Uh, meer voor, ja, voor grote uitdagingen. Hoe, hoe wordt nu de economische stabiliteit weer opgebouwd? Hoe wordt het land weer opgebouwd? Hoe worden mensen aan werk, aan een inkomen geholpen? Hoe komt de economie weer op gang? Nou ja, daar doen heel veel partijen gelukkig veel aan. Ook Ivo Kerkhanatsi en, en zijn partners. Maar er is heel veel te doen op dat terrein. Ja, maar je kan zeggen van uh, in Mali zijn ze een beetje met de schrik vrijgekomen. Maar dit heeft dus ook heel veel gebreken aan het licht gebracht. Ja, je zou kunnen zeggen. Maar die was natuurlijk altijd wel een uh, we waren wel trots op Mali. De democratische ontwikkeling, economische ontwikkeling. Maar soms zie je, ja, dat het ook weer even wordt teruggezet. Uh, ik denk dat je daar een beetje op de, uh, met een lange termijnvisie naar kunt kijken. Dat uh, de ontwikkeling op zich positief is, maar niet op een vreselijke setback. Dus er weer geïnvesteerd worden in de democratische instituties. Economische wederopbouw, uh, mensen aan werk en inkomen helpen en uh, ja, zorgen dat mensen ook. Uh, een recht te kunnen kleden, hè? recht op water, recht op onderwijs... Daar is een hoop, hoop werk te verrichten. Ja. Um, nou zijn die Touareg uh, vooral betrokken ook hè? Bij, bij deze uh, rebellie. De relatie met hen was al niet zo, niet zo goed. Um, dit lijkt me door niet, uh, niet aan bij hebben gedragen dat hij beter wordt. Ja, Touareg zijn hier inderdaad wel bij betrokken, maar het is daarna door anderen... Eh, andere organisaties overgenomen. De Toereks komen nu weer in beeld. is ook een van de partijen waarmee onderhandeld gaat worden. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk... dat de minderheid een, een positie heeft... die voor hen ook acceptabel is. Eh, dat ze ook een, een waardig bestaan kunnen opbouwen. Want ja, waar mensen geen, geen goed bestaan kunnen opbouwen... Ja, daar zullen ze gaan rebelleren... en eh, daar kunnen problemen ontstaan. Maar zit het erin dat ze meer autonomie zullen krijgen, of niet? Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Dat is een vraagstuk wat al... Eh, meer dan 40, 50 jaar op de agenda staat. Ik denk dat zij uh, goed hun positie zullen uitonderhandelen. Maar er is al heel veel, heel veel gedaan in het verleden. Dus of in uh, verdergaande autonomie de oplossing gezocht moet worden, dat denk ik niet. Ik denk dat ook de Touareg graag een, uh, een vreedzame samenleving willen hebben... waar ze een goed leven kunnen opbouwen. Dus uh, Ook binnen de context van, uh, van het land Mali. Ja, nou heeft gisteren uh, president Hollande een kameel cadeau gekregen. Wat is daarmee gebeurd ja. met die kameel? Ja, die Kamel heeft gezegd dat hij, die, uh, dat hij zijn dienstwagen weg zal doen. En uh, in het vervolg vooral uh, zich per kameel uh, zal verplaatsen. Maar toen het vliegtuig vertrok, heb ik de Kamel niet, uh, niet in zien stappen. Dus ik vermoed dat hij hier uh, misschien in de tuin van de Franse ambassadeur staat. Maar zeker weten doe ik dat niet. Goed, Leo Spaans, hartelijk dank vanuit Bamako. Oké, okay, graag gedaan. Goedenavond. Ja, familie en vrienden wachten op het stoffelijk overschot... van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov... die vandaag moet aankomen in Rusland. Hij pleegde twee weken geleden zelfmoord in een Nederlands uitzetcentrum... nadat hij te horen had gekregen teruggestuurd te zullen worden naar Rusland. Hij zei dat hij daar gevaar liep, maar de IND oordeelde anders. Dolmatov had meegedaan aan de anti-Putin-protesten. Tientallen van hen zijn opgepakt om later terecht te staan... of zijn het land ontvlucht... Correspondent Olaf Koens sprak met mededemonstrant Maria Baronova... en met Rachel Denver, adjunct-directeur van Human Rights Watch... voor Europa en Centraal-Azië. Balotnaya Square, just 500 meters from the Kremlin. Tens of thousands had come to join the protest... on the eve of Vladimir Putin's inauguration... Ze noemen hem in Rusland de eerste dode van de anti-Poetin-protestbeweging. Alexander Dolmatov vluchtte afgelopen zomer uit Moskou. Hij vroeg asiel aan, maar hij werd afgewezen. Vorige maand pleegde hij zelfmoord in een uitzetcentrum onder de rook van Rotterdam. Waarom was hij zo bang terug te keren? Wat is er veranderd in Rusland? Om dat te begrijpen moeten we terug naar 6 mei 2012, de dag voor de inauguratie van Vladimir Poetin. Dit is Rachel Bender van Human Rights Watch. Ik denk dat het jaar begon met hoop, hoop op verandering, zegt ze. Because the government had tolerated um, massive, you know, large protests. Want plots liet de overheid dit soort grote protesten toe. Maar op 6 mei sloeg het Kremlin terug. Een enorme politiemacht duwde de demonstranten van het, Ballot naar het plein. Het kwam tot rellen. Honderden mensen werden opgepakt... inclusief Alexander Domatov, een 35-jarige ingenieur. Ook Maria Baronova stond tussen die menigte. Ze hebben elkaar nooit gekend, maar ze zijn van dezelfde generatie. Beiden zijn het geen oppositieleiders, geen revolutionairen. Het zijn jonge, hoogopgeleide Russen die een ander Rusland willen. Een Rusland zonder Vladimir Poetin. Op een gegeven moment begrijp ik dat ik in een enorme mensenmassa ben. Om me heen gebeuren er allerlei vreemde dingen. De oproepolitie begint erop in te slaan en ik kan er nergens meer uit. Niet prettig. Het blijft lang onrustig in Moskou. Tot diep in de nacht worden de demonstranten met wapenstokken... zelfs uit cafés geslagen. En dat was nog maar het begin... 250 mensen in all waren reported to have been taken away by sunset. En instead, uh, after the election was over, after the inauguration was over, uh, the Kremlin launched a the fierste crackdown on civil and political rights that we've seen in the post-Soviet era. Toen de verkiezingen voorbij waren, toen de inauguratie voorbij was, sloeg het Kremlin enorm terug nooit eerder in de post-Sovjet-geschiedenis... werden burgerlijke en politieke vrijheden zo hard de kop ingedrukt. In de weken daarna worden er tientallen mensen opgepakt. Het gaat al de Balotnaya-zaak heten. Vanwege de rellen op het plein is iedereen die erbij aanwezig was... in principe schuldig. Ook bij Dolmatov valt de politie binnen. Hij is niet thuis. Een paar dagen later vlucht hij naar Nederland. Maria Baronova is wel thuis wanneer de politie met een slijptol de deur openmaakt. Een huiszoeking ziet er zo uit. Er komen acht gewapende mannen de deur intrappen... en ze leggen iedereen op de grond en ze nemen je computers mee. Terwijl er steeds meer mensen worden opgepakt... loodst Vladimir Poetin een reeks nieuwe wetten langs de Doema. Zomaar demonstreren mag niet meer. Buitenlandse NGO's moeten de deuren sluiten... en er zijn nieuwe regels voor internetcensuur. Zelfs hoogverraad is opnieuw gedefinieerd. Iedereen kan zomaar schuldig zijn. Rachel Bender van Human Rights Watch. Ben je ongelukkig met je opponenten? Doe maar met ze wat je wilt. Je kunt er deze wetten voor gebruiken, of andere. Doe wat je wilt om je tegenstanders de mond te snoeren... want het zijn toch maar een stelletje westerse spionnen. That, that's the message that it sends. En het werkt. De balotneerzaak wordt een drukmiddel op de oppositie. Dient dat de mensen worden opgepakt of vluchten naar het buitenland. Er zit iemand in de gevangenis en bij hem is de aanklacht, de officiële aanklacht, dat hij geroepen heeft, één voor alle, alle voor één. Hij heet Atjom Savoliov en zit al acht maanden in de gevangenis. De zaak heeft iedereen in een houtgreep. Ze hebben speciaal vertegenwoordigers van de hele samenleving opgepakt. Ik... Dus een alleenstaande moeder. Alexandra Duganin, een meisje van 19. Adjom Savoljov, elektricien. Fyodor Bachov, een chemist, net als ik. Jaroslav Balousov, een van de nationalisten. En bijvoorbeeld Stefan Zamin, een student-arabist. Waarom? zo waarom? Iedereen is absoluut verschillend. En dat geeft het gevoel van, kijk maar, dit gaat jullie allemaal aan. En omdat Poetin dit persoonlijk orkestreert... lijkt het alsof hij je zegt, ja, ik bedoel jullie allemaal. Jullie waren tegen mij, klootzakken. Dat geldt ook voor Maria zelf. Ze is nog altijd verdacht in de Balotnia zaak. Er hangt haar een paar jaar gevangenisstraf boven het hoofd... en ze mag voorlopig het land niet uit. Ik presla opieken. Bij mij kwam de kinderbescherming langs. Die dreigde dat ze me uit de ouderlijke macht zouden zetten. En daarna bleek dat ze mijn heroïneverslaafde buurman gedwongen hebben... een verklaring af te geven dat ik een slechte moeder zou zijn. In human rights terms, the, last, the, the past year in Russia was uh, the worst that, actually that we've ever seen. Uh, basically since the breakup of the Soviet Union. It's been an absolutely horrible year. Rachel Bender van Human Rights Watch. Wanneer we het over mensenrechten hebben... is het afgelopen jaar verschrikkelijk geweest. Zo erg is het sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet geweest. Iedereen heeft me gezegd dat ik moest vluchten, maar ik weet niet waar naartoe. En in de eerste plaats, als je de situatie en het land wil veranderen... moet je dat natuurlijk niet vanuit het buitenland proberen. En ten tweede, ik heb hier een zoon en ik lig in scheiding... Ik zou mijn zoon niet zijn vader willen afpakken. gaat over. U hoorde een bijdrage van Olaf Koens, pardon. Wie Hallo, مرحبا. Hallo. malam. Ik met de wereld. Hallo? Please check and try again. Van bouwvakkers tot vliegveldpersoneel. In Brazilië werken vele beroepsgroepen aan de voorbereiding... voor de wereldkampioenschappen voetbal van 2014. Zo ook de vrouwen van lichte zeden. In speelstad Belo Horizonte... organiseert de vereniging van prostituees... talissen voor de nachtvlinders in de stad... Correspondent Katie Sheriff belt met Sidra Vigera, prostituee en voorzitter van de vereniging. Mijn bon naam is Sidra Villera. ik Goedemorgen, Wa waarom gaat de vereniging prostituees taallessen aanbieden? Onze vereniging van prostituees in de staat Minas Gerais wil de werkkondities verbeteren van vrouwen in dit beroep. Nu zijn volgend jaar die wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië. En ook in onze stad wordt gespeeld. Belo Horizonte, de hoofdstad van de staat. De meisjes hier die willen straks beter kunnen communiceren met hun klanten. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen. Welke talen worden onderwezen? Portugees, Frans. We geven lessen in Engels, Portugees, Frans, Espanje, Italiaans, Spaans en Italiaans. Het is totalmente gratuïte, de professoren zijn voluntários. En de docenten zijn vrijwilligers. Waarom komen er ook lessen Portugees. portuguese? Sim, in portuguese, porque we zijn no Brasil, né? E também a pessoa não sabe, às vezes, se comunicar, não tem um portuguese claro. In Brasília spreekt niet iedereen de taal correct. En daarom geven we ook Portugezen les. Spanjeolen, Frans, Francesen, Italianen, Gringas, nee, die trabalhatie também. En er zijn ook wat buitenlandse meisjes die het Portugees wat beter willen beheersen. Hoeveel animo is er al voor de lessen? Moeten ze matriculanten. Heel veel prostituees schrijven zich in op dit moment. Is dan bij de mannen van de garotte, travesties. Niet alleen vrouwen, ook mannen en travestieten. Al totaal bij de horizont is 20 miljoen. Onze stad van 4,5 miljoen inwoners. Telt zo'n 80.000 prostituees. We pernas om Die kunnen we natuurlijk niet allemaal bedienen. We hopen wel dat we tussen de 1500 en 2000 prostituees taalles kunnen geven. Maar moet een prostituee niet vooral de taal van de liefde verstaan? normaal gesproken onderhouden we geen innige relatie met onze klanten, Net als elke andere zelfstandig ondernemer. Maar toch is het handig voor de communicatie. Al is het maar om te onderhandelen over de prijs. Example, fetishes, right? En sommige prostituees werken alleen maar met fetichisme. Ja, daar komt weer hele andere communicatie bij kijken. So, is een van fala com nou, het WK 2014 is nog ver weg. Dus die spreken straks vloeiend Engels of Portugees. U hoorde een bijdrage van Katie Scherf. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld. Dit jaar sluit Nederland negen van haar ambassades in het buitenland. Waarvan maar liefst vijf in Latijns-Amerika. In Guatemala, Nicaragua, Bolivia... Ecuador en Uruguay sluiten de Nederlandse diplomatieke posten. In de meeste van deze landen hield de ambassade zich vooral... voor een belangrijk deel bezig met ontwikkelingssamenwerking. Maar dat is volgens Den Haag in Latijns-Amerika niet langer nodig. Correspondent Edwin Koopman reisde samen met Bolivia-kenner... en directeur van het Latijns-Amerika-studiecentrum in Amsterdam... Michiel Bout naar Bolivia. Daar heeft Nederland aan het eind van het jaar... niet langer een eigen diplomatieke vertegenwoordiging. Goedendag, welkom heren We zijn hier. We hopen dat het goed gaat. Goed, dank u. We hebben het al gezegd. Ik wil ook nog wel dank u. Hoe gaat het? Ja, is nog zo'n vangst, hè? Ja, dit is prachtig. Op de hooglanden van de Bolivia. Deze Indiaanse mensen uit het dorp allemaal in traditioneel kostuum met hun bolhoedjes omringd door de hele vrolijke boeren die echt een dag van hun leven hebben. Ja, en wij ook. Word je door een Indiaanse vrouw in de arm genomen? Ik kan bailen. Ik Een soort uh, rennend dansje te maken. Wat gaat hier gebeuren vandaag? Er worden landtitels uitgereikt ten gunste van meer dan duizend uh, mensen.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 Een paar prachtige Indiaanse vrouwen, helemaal uitgedost met een bolhoedje en gekleurde jurk aan. Ja. Anke van Dam van de Nederlandse ambassade. Hier zojuist ook nog gehuldigd door de, de lokale bewoners en door het landinstituut. Een enorm feest hè, voor, de, voor de boeren. Ja, inderdaad. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen titels krijgen voor de grond. Tijdens uw praatje heeft u nog even verteld dat Nederland ophoudt hè, met de financiering. Ja, dat klopt. Eind dit jaar vertrekt Nederland met het bilaterale programma. Nederland heeft per jaar ongeveer 30 miljoen hier besteed aan ontwikkelingshulp. Heeft Nederland een verschil kunnen maken? Ja, dat denk ik wel. Nederland heeft heeft met name ingezet op institutionele steun. Dus dat betekent dat Nederland niet heeft gezegd... dat het voor hele specifieke dingen waren. En in de tweede plaats denk ik... omdat Nederland heeft geprobeerd om een aantal... ...thema's op de agenda te zetten die van belang zijn voor de ontwikkeling van Bolivia. Thema's zoals uh, technisch onderwijs, emancipatie van vrouwen en van uh, homobeweging... ...export en productie van quinoa en wijn, wat bijdraagt aan ontwikkelingsprocessen. En daarnaast heeft Nederland ook, ook wel een aantal thema's ondersteund... ...die meer te maken hebben met democratiseringsprocessen. Uh, zoals bijvoorbeeld de Ombudsman, biometrische kiesstelsel thema's waar andere donoren eigenlijk weinig aandacht aan hebben besteed. Het gaat goed met de Boliviaanse economie. Het groeit hier met uh, ongeveer 5% per jaar. Kan Bolivia onderhand al dit soort dingen niet zelf betalen? Bolivia is inderdaad een land met een veel hoger inkomen dan vroeger. Maar er zijn nog steeds hele grote verschillen tussen arm en rijk. Bolivia heeft een, een hele duidelijke herverdelingspolitiek. Een aantal andere prioriteiten hebben ze dan geen geld meer voor. Er is een groot gebrek aan, aan capaciteit... Ja, wat betekent dat voor dit landhervormingsprogramma? Ik hoop dat de Boliviaanse overheid dat die meer geld uh, in dit proces gaat steken. Uh, meneer Bout, uh, de Nederlandse ambassade in Bolivia gaat uh, nu sluiten. Dat is niet de enige hè, in uh, Latijns-Amerika. Waar waarom doet Nederland dat?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 En dat in Latijns-Amerika te weinig te halen is, met name in die landen... ...voor op het Nederlands eigen belang gerichte activiteiten. Ik loop hier door La Paz nu. En als ik om me heen kijk dan is het aan de ene kant een hele moderne stad. Maar tegelijkertijd, ja, je ziet ook veel Indianen en ook armoede. U bezoekt Bolivia natuurlijk al, al heel lang. Ik kan ook een vergelijking maken met wat we nu zien hier. En hoe het was. Wat, wat, wat valt dan op? Als je nu kijkt naar dit land, dan is het een open samenleving. Waar nog steeds heel veel stakingen zijn en demonstraties. Maar wat wel, waar de democratie zich heeft gevestigd. En dit land was 30 jaar geleden een arm land waar de armoede espantosa was, zoals we zeggen. Ja, ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. He, waar 60% onder de armoedegrens leefde van de bevolking. Waar dictaturen waren, waar mensen werden gediscrimineerd. Dat is verdwenen. We lopen langs Indiaanse vrouwen die ook een beetje in het, in het afval zoeken soms. Bedelaars, vrouwen die hun kindje ons een paar muntjes proberen af te laten trokkelen. Tegelijk uh, lopen hier allemaal jongeren die met hun uh, walkman, uh, er lopen mensen die net hebben geshopt, die uh, misschien een nieuwe computer, een kabeltje hebben gekocht. Uh, armoede is niet weg, de discriminatie is niet weg, maar het land is wel bezig om die problemen op te lossen. Dat is waarschijnlijk ook wat Evo Morales bedoelt met dat plurinationaal. Ja, het is goed dat u Evo Morales even noemt, want die is nu zeven jaar president, of acht jaar alweer. Dat is er een man die uh, duidelijk ook een stempel heeft gedrukt de afgelopen acht jaar. Ja, Evo Morales is gewoon de man van uh, Bolivia van vandaag de dag. Een arme Indiaan, nu een president die ook dit land toch in acht jaar een, een ander gezicht heeft gegeven. Die ervoor heeft gezorgd dat de Indiaanse bevolking niet meer gediscrimineerd mag worden. Die probeert de infrastructuur te verbeteren. Die probeert de onderwijs aan de gang te krijgen. Dus die wel nieuwe hoop heeft gegeven aan Bolivia. Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika... en krijgt jaarlijks van alle donoren honderden miljoenen euro's internationale steun. Maar het land bulks van de grondstoffen en de economie groeit met 5% per jaar. Reden om met de samenwerking te stoppen, zegt Den Haag. Harley Rodriguez is vice-minister van Planning. Hij coördineert Bolivias internationale samenwerking. En hij is geschokt door het vertrek van Nederland. Bueno, eh, primero una sorpresa. Porque tenemos la esperanza de continuar con el apoyo hasta consolidar este proceso de cambio. Ja, we zijn erg, heel erg verrast door het vertrek van Nederland, zegt de vice-minister... We hopen we hoopten eigenlijk dat die hulp zou doorgaan totdat we uh, ons doel hadden bereikt... ...namelijk de transformatie van, uh, van Bolivia. We zitten nog met uh, enorme grote verschillen uh, hier in de samenleving... ...en om die recht te trekken hebben we nog ongeveer tien jaar nodig. Maar, maar Bolivia is toch een rijk land. Waarom moet Nederland dan nog geld komen brengen? Bolivia heeft natuurlijk natuurlijk naturales. We hebben een desmanejo van de anteriores gobiernos Bolivia heeft inderdaad natuurlijke hulpbronnen, zegt de vice-minister, maar die zijn altijd heel slecht geadministreerd. Ja, er, zal, er zal een tijd komen dat we niet meer onze hand hoeven op te houden, maar dat, op dit moment zetten we pas de eerste stap in die richting. Ja, er zal, er zal ...en precies op het moment waarop we alles aan het veranderen zijn... ...gaat de internationale hulp ervandoor. Gewoon een uh, fantastisch landschap. Hoogvlakte, we zitten hier op bijna 4 kilometer hoogte. Over onverharde wegen, het heeft geregend, we rijden hier door het plassen en modder... Richting Chacala. Chacala se ja no? Chacala. Dorp eh, hier in de, op de vlakte waar eh, quinoa wordt verbouwd. Dit is ook de enige plek waar die quinoa groeit, hè? Ja, dit is het, het gebied van de quinoa. Wat maakt quinoa nou eigenlijk zo bijzonder? Men zegt dat uh, quinoa alles no heeft wat uh, mensen nodig hebben om uh, te groeien. En het is dus een van de voedzaamste voedselgewassen die er bestaat in de wereld. In Nederland helpt ook de boer hè, bij de productie ervan. Ja, dat is ook de reden waarom we er nu heen gaan. We hebben nu even af van een paar overstekende lama's. Die lopen hier gewoon wild rond. Jamas, zeggen de Bolivianen. Jamas. De klokken worden voor ons geluid. Ja, de mensen die thuis aan het werk zijn op het veld... die komen nu om ons te ontvangen. Ja, fantastisch. Welkom in Chakala. Ja, zie, zie. Het dorp waar de klok voor ons geluid is. En de boeren bijeenkomen op het plein... om ons te ontvangen en mee te nemen naar de velden. We gaan hier, gaan we werken, transporten we hier. Ja, we zijn een grote gemeenschap, we kunnen... Hoe gaat het? We hebben het gezegd in Nederland, ze zeggen dat ze hun parcellen hier maar ze hebben hun terrenen geïnteren geïnteren geïnteren Ze hebben altijd gedacht op om meer terrenen teïnteren teïnteren teïnteren. Dick werkt bij Vautapo, de organisatie sí. sí. die uh -huh. de boeren begeleidt. Wat vertelde je net over hun werk hier, met de boeren? <tas> Nou, het is, ze proberen te stimuleren dat de landbouw veel intensiever wordt en dat niet de boeren steeds meer nieuwe land in bezit nemen en maar, maar slecht bewerken. Eh, op die manier kunnen ze dus eh, hier een, een duurzame landbouw creëren. En ook zorgen dat de mensen die vroeger naar de stad, dat die hier blijven en ook eh, zien dat ze hier een goed leven kunnen opbouwen. Maar wisten die boeren zelf niet hoe ze dit moesten verbouwen? Nou, het heeft te maken natuurlijk met de wereldmarkt. De prijzen zijn ontzettend gestegen. 10, 15 keer zo duur geworden. Ja, ja, ja. Opeens zien de mensen dat ze veel meer ook kunnen verdienen. Meer dan in de stad. Die intensivering is iets wat ze van tevoren niet konden of niet wisten. Nou, er is een, een strijd tussen de landbouw en de veeteelt, de jama's die ze hier houden. En de, de, heel lang hebben de boeren de jama's als vijanden gezien. Als, en, en nu worden ze gestimuleerd om zowel jama's te houden als landbouw te bedrijven. Zodat het mest van de jama's van de, de mest voor de kina kan zijn. En daarmee wordt de opbrengst ontzettend verhoogd. Ah, dit zijn die keutels. Dan grijp ik hier midden een... Berg Lama-keutels. Oh, meneer Bout, uh, we hebben gesproken met Fautapo, een organisatie die uh, probeert daar van alles aan te doen. De quinoa maar Ja, Die Fautapo die gaat uh, waarschijnlijk verdwijnen als Nederland verdwijnt. Ja, dat is duidelijk. Dat, dat is een van die organisaties die toch zo afhankelijk is geweest van uh, Nederlands geld. Dat uh, er eigenlijk geen toekomst is uh, zonder die steun. Het is vooral jammer, want de landbouw is in Bolivia toch het grootste probleem. Daar is de meeste armoede. En hier zie je nu een kleine sector van de quinoa die heel veel potentieel opeens heeft. Een gewas van de armen wat opeens op wereldschaal gevraagd wordt. En Nederland had natuurlijk heel goed zijn aanwezigheid en zijn expertise kunnen gebruiken om dat te ondersteunen. Maar armoedebestrijding is toch niet langer prioriteit voor ons?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 Die coöperaties zijn een beetje belangrijk om de moeder te brengen... en ze geen resultaten. Maar ze resultaten in de creëering van de capaciteit. Carlos Torranzo is een vooraanstaande intellectueel in Bolivia... Eh, met een hele uitgesproken mening over internationale samenwerking. Voor het bestrijden van de armoede, zegt Toranzo... heeft die samenwerking eigenlijk weinig effect gehad. Maar hij heeft wel degelijk effect gehad voor het versterken van de instituties hier. Haste 20 jaar geen idee de in dit land... De thema's de genre, de decentralisatie, de check-and-balance. Twintig right. jaar geleden hadden we hier geen benul van mensenrechten of van emancipatie of, of van decentralisatie of enige vorm van controle op de, op de macht. En nu hebben we dat wel. En de internationale samenwerking, onder andere Nederland, heeft daar dus aan bijgedragen. En in dat opzicht is de aanwezigheid van Nederland nog steeds zie? Lástima die ze Het is ontzettend jammer dat, ze, dat Nederland weggaat, want er is nog ontzettend veel te doen in dit land. Er zijn veel dingen voor te doen in dit land. Sorry, de hoogte maakt maak me, maak me een beetje moeilijk. Ja, ja, het is heig als je hier een helmje op moet. Absoluut. Carlos Transo zegt, uh, de internationale samenwerking met name van Nederland... heeft op het gebied van armoede niet zo heel veel zoden aan de dijk gezet... maar institutioneel heel belangrijk geweest. Uh, ja, dat zie je, zie je hier eigenlijk bij alle mensen die zeggen... Van Nederland is heel belangrijk geweest in de institutionalisering van de democratie. Juist ook in een tijd dat het heel moeilijk ging in uh, Bolivia. We gaan daar nu ook mee stoppen. Had Nederland die beslissing dan niet moeten nemen? Ik denk dat het heel erg jammer is dat de ambassade gesloten wordt. Zelfs als je accepteert dat ontwikkelingssamenwerking iets anders moet worden. Misschien minder, misschien met minder geld. Dan uh, moet je toch je realiseren dat in dit land er een hele grote vertrouwensbasis is gecreëerd de afgelopen jaren. Een betrokkenheid vanuit Nederland die natuurlijk door allerlei Boliviaanse partners heel sterk wordt gewaardeerd. Waar mensen ook voort kunnen bouwen. Ja, wat kun je daarmee dan met dat vertrouwen? Latijns-Amerika is een land waar vertrouwen, hè, confianza, heel belangrijk is. Je moet je vertrouwen verdienen. Dat heeft Nederland gedaan. En hier ondernemen betekent ook dat je daar je van bewust moet zijn. Zelfs als je niet gelooft in ontwikkelingssamenwerking... dan, dan zie je dat hier qua belangen van Nederland ongelooflijke kansen liggen. Zelfs in de lijn van het nieuwe beleid zou je zeggen... er is hier gewoon nog ontzettend veel te halen. Ik zou zeggen, juist in, het, in de lijn van, van deze regering... zou je moeten zeggen, we hebben geïnvesteerd in het land Bolivia... op een manier die ontwikkelingssamenwerking heet. Nu gaan we investeren in het land op een manier die economische diplomatie mag heten. Zou je kunnen zeggen dat de Nederlandse ambassade misschien te weinig heeft geanticipeerd... op een beleidswijziging en op kansen voor het bedrijfsleven? Dat kan je wel zeggen. Het is natuurlijk makkelijk achteraf bepratend, Maar ik denk dat men al wel iets eerder een beweging had kunnen maken... in de richting van een, een samenwerking tussen gelijkwaardige partners waarin ook de Nederlandse belangen een iets grotere rol hadden gespeeld. Zolang de ambassade nog open is, is Marit Ivalo de schakel... tussen de Boliviaanse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven. Mevrouw Ivalo, volgens u is dit het moment dat Bolivia juist enorme kansen biedt voor Nederland... Uh, ja, dat klopt. Behalve dat Bolivia natuurlijk enorm rijk is in uh, grondstoffen... zijn ze op dit moment heel actief in uh, publieke investering... in uh, grote infrastructuurprojecten. De ambassade is ook uh, gevraagd om uh, Nederlandse expertise in te zetten. Dat hebben we ook gedaan. Bijvoorbeeld de IJzermijn bij Motun is de grootste ter wereld. En uh, Bolivia wil een uh, betere ontsluiting naar de Atlantische kust. En ze hebben ons gevraagd om de supervisie van de uh, haalbaarheidsstudie te doen. En een aantal Nederlandse bedrijven heeft interesse getoond... om straks ook daadwerkelijk het project uit te voeren. En heeft Bolivia die kennis niet zelf dan? Bolivia miste de capaciteit, de expertise om dat zelf te kunnen doen. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed op het gebied van lithium. Ze hebben buitenlandse expertise nodig. Nou, en wij in Nederland, wij zijn ingesprongen op die kans. We hebben dat uitgezet in Nederland. Hebben wij die expertise in huis? Nou, dat blijkt dat we die hebben. Dus wij bieden nu Bolivia aan... ze te helpen bij de industrialisering van het lithium... maar gefinancierd door Bolivia zelf. Heb je voor zo'n initiatief een ambassade nodig... Die contacten liggen er toch? Als de Boliviaanse overheid onze expertise nodig heeft... die ze zelf ook erkennen dat wij die hebben op bepaald gebied... dan komen ze eerst bij de Nederlandse overheid... en ze gaan niet zelf in Nederland bedrijven rond. Dit is een land dat wat klaar is om te gaan samenwerken. Dat heeft Nederland mede tot stand gebracht. En dat is eigenlijk... Ongelooflijk jammer dat op het moment dat je dat kunt gaan oogsten, hè, dat je daar gebruik van kunt maken, dat je dan zegt, nou, we houden ermee op. U hoorde een reportage van Edwin Koopman die mede tot stand kwam dankzij financiële steun van Free Press Unlimited en van het Postcode Loterijfonds. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zal opnieuw ambassades moeten sluiten vanwege nieuwe bezuinigingen. Ik sprak eerder met VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke... en Jan Bestebreurtje, oud-koffiehandelaar... en voorzitter van de Nederland-Latijns-Amerika Business Council. Meneer ten Broeke, de vorige minister van Buitenlandse Zaken... Uh, Uri Rosenthal, heeft uh, negen ambassades gesloten onder Frans Timmermans moeten er nog meer uh, volgen. Hè? Ja. Hoe, hoeveel ongeveer? Dat is aan hem. Uh, als hij een list verzint om er geen te sluiten, is mij dat natuurlijk ook lief. Maar dan zal hij een geldboom moeten vinden of iets anders moeten verzinnen, een bank moeten beroofen of zo. Dat wilde ik me niet voorstellen. Dus wij hebben een voorstel gedaan om uh, nog één keer te kijken of we heel gericht konden snijden. En het plan wat wij hebben gelanceerd, waar alternatieven voor denkbaar zijn, komen we uit op uh, vijf posten in Afrika. En wij willen Latijns-Amerika dan nu ook ontzien, want daar is in de vorige periode al vrij zwaar ingegrepen. Ja, dat is uh, toch veertien ambassades in totaal. Hoe kan dat nou als uh, die ambassades ook moeten zorgen voor uh, economische groei? Want dat is uh, een, een doel, hè? Zeker, uh, maar we moeten allereerst eens even zorgen dat we weer economische groei in Nederland krijgen en daarvoor is het noodzakelijk dat de overheid, die afhankelijk zijn van de overheid, dat die uh, verkleinen. Dus we moeten onze schuld verkleinen, we moeten het overheidsapparaat verkleinen, uh, we moeten de begrotingstekorten oplossen en dat zijn urgente problemen. Ja, en daar moet dus ook de buitenlandse dienst een bijdrage leveren. Het kan niet zo zijn dat we alleen maar van... nou wat, de, wat de afgelopen week erg in het nieuws was... Um, uh, gepensioneerden, um, uh, jong gehandicapten... Uh, betekent ook dat ook diplomaten zullen merken... dat ze een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van deze crisis. En Nederland staat er zo slecht nog niet voor. Want als je gewoon eens kijkt naar de cijfers... we zijn ongeveer een half miljard kwijt aan onze aan postennetwerk. Er zijn dertien landen in de wereld die meer posten hebben in uh, absolute getallen, dan Nederland... We zitten daarmee in de top 15 van de wereld. Als je kijkt naar het aantal ambassadeurs per hoofd van de bevolking... zitten we in de top 5 van Europa. Uh, dus zo slecht doen we het niet. Ja, meneer Breurtje. Ja? wat vindt u van het idee? U kent vooral Latijns-Amerika, waar dus ja. vier of vijf ambassades dicht gaan, geloof ik. Precies. Ja, ik geloof dat er een beetje contradictie in is. Natuurlijk moet uh, bezuinigd worden. En natuurlijk, dat, ik geloof ieder weldenkend mens weet ook... dat aan alle kanten gesneden moet worden. Maar als we aan de andere kant zeggen... wij heb, zitten hier in een aantal jaren... Waarbij we weinig economische groei zullen meemaken. dan moet je de groei elders zoeken. En de groei is bijvoorbeeld in Latijns-Amerika. Dat zien we dus ook. Niet alleen de Brikland. de paar Briklanden, maar ook Latijns-Amerika. En dan moeten we dus zetten. naar mijn smaak. op die landen waar wel groei is. om daarvan te profiteren. Dus je kunt niet het een. Uh, zeg maar sluiten. En, en bezuinigen. en dan maar afwachten. wat er verder gebeurt. Ik denk dat je heel proactief moet zijn. Want een ambassade met politieke contacten kan makkelijker toegang tot de markt krijgen. Precies. En dat is dus het punt. In veel landen, zowel in Afrika, Azië... En, maar heel sterk ook in Zuid-Amerika... Eh, is het zo dat je kunt de politiek niet wegdenken... uit je gewone dagelijkse werk als ondernemer. Ja, meneer Ten Broek, dat kan ik. je misschien nee. in Nederland wel doen... maar niet nee, in de, de rest van de wereld. Die deuropeners zijn er. En, en ja. overigens wil ik hier ook aangetekend hebben... dat uh, de oude gedachte dat de buitenlandse dienst... nog over kaviaar en champagne zou gaan, is al lang voorbij. De ja. Nederlandse buitenlandse dienst is een van de meest efficiënte al. Ja, dat dacht um, alleen de vorige minister van Buitenlandse Zaken. Nee, die Zaken dacht ook, daar he? net of? zo over. Uh, uh, hem, hem wordt graag, en zeker door sommigen, eindeloos nagedragen... wat hij één keer in een opmerking, en die opmerking is uit zijn verband gelukt. Maar goed, het is mijn, niet mijn taak om hier hem uitgebreid te gaan uh, verdedigen. we hebben die bezuiniging destijds ook gewoon voor onze kap genomen. Uh, uh, uh, dezelfde argumenten krijg ik nu ook weer nu ik over Afrika begin. Ook daar zijn groeimarkten. Maar het moeten wel even reëel zijn. Um, we hebben bijvoorbeeld voorgesteld om... Nou, neem eens een land als, als Burundi. Burundi heeft een GDP van... Uh, 5,1 miljard. Ja, ik wil niet onherbiedig doen, maar bij wijze van spreken... een aantal Nederlandse provincies samen... heeft hetzelfde nationale ja. inkomen. Of regionale inkomen, zou je dat moeten zeggen. Dan heb je al snel groei. Dus als ik dan voorstel om dat te sluiten... dan doe ik dat nou juist om een groot deel van het netwerk... wat, belang heeft, wat belangen dient voor Nederland. Ja. Onder andere als deur openen. Onder andere als olie voor uh, economische initiatieven. Om dat grote netwerk in stand te houden. Ik slij liever gericht op een aantal plekken waar je met een regiofunctie... of door in te wonen bij de Europese Unie... dan dat ik overal nog eens een keer de kaarsgaaf toepas. Want ik zal die bezuiniging gewoon moeten realiseren. En wij zijn wel zo eerlijk om als we tekenen voor die bezuiniging... hier ook voor uw microfoon te komen uitleggen wat we denken... waar we dat dan kunnen halen. En de argumenten om iets niet te doen, die zijn bij elke post te verzinnen. Ja, ik wil toch even terug naar Latijns-Amerika, want dat kent meneer Beste het Zeker. beste. Waar hij um, dus niet op snij, mag ik dat nog? Een nee, keer? maar ja. waar, waar wel op gesneden is. Daar gaan, ja. ja. gaan er vier ambassades naar dicht, geloof ik. Ja. Um, meneer Beste broertje, lopen wij nou contracten mis in de toekomst, denkt u? Of, of uh, zijn nou, dat de sombere gedachten? Nou, uh, het is een, misschien een beetje sombere gedachte... want ja. je moet dus uh, de bedrijven niet onderschatten... Nee. Hè? Uh, in hun eigen uh, activiteiten. Maar het is wel zo, kijk... Nederland heeft goed wil gekweekt... heeft vertrouwen gekweekt... heeft uh, uh, bekendheid gekweekt in bepaalde landen. Neem een land Door als, ontwikkelingssamenwerking. Hè? Projecten, Op hè? basis van ja. ontwikkelingssamenwerking, bijvoorbeeld Bolivia. Hè? Uh, in Bolivia is potentieel groei aanwezig. Die is nu nog een beetje rommelig. Bovendien is het een beetje een rommelige regering. Je kan genationaliseerd worden, zoals bepaalde ja. mensen dat ook weten. Dus het is een moeilijk land. Maar aan de andere kant is het wel zo... dat zo'n land op basis van die investeringen... een zeker welwillendheid heeft... ten opzichte van een mini-landje zoals Nederland. En als we dat nou eigenlijk zien... dat we dan onze ambassade... maar ambassade moeten we niet te groot zien... We ook gewoon zien met een, rap office. een uh, rap office? Uh, uh, uh, rep office een rap-office? Een representatie. Oké. Wat wij in business uh, doen, uh, dan zet je vertegenwoordiger. een tegenwoordig in. Of een ja. laptop-diplomaat, er wordt ook wel een reizende een reizend de diplomaat. Ja. ja. He, maar ze, kijk, een land voelt zich gechauffeerd. Dat zag je een beetje in die, die documentaire van, van Edwin. He, uh, voelt zich verzeerd, Lastima en, en al deze woorden. Ze voelen zich gechauffeerd. Dat is niet zo belangrijk. Maar het is wel belangrijk dat je dus ook een presentie hebt... die, dus hun net, die je netwerken maakt... en die je netwerk als ondernemer kan ondersteunen. Plus eventueel een rem of een, een, een gaspedaal moet zijn voor je activiteiten. Ja, maar mijn vraag was, gaan we contracten mislopen? In de uh, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Of die nou zo verschrikkelijk belangrijk zijn of niet, ik denk het wel. Want we moeten niet vergeten dat de grote jongens, zeg maar Shell, Unilever... zijn in de eerste plaats naar mijn sprak geen Nederlandse ondernemingen, ze zijn multis, dus dat heeft minder met Nederland te maken. Uh, maar de backbone hier van de economie en die het nodig heeft, dat is MKB. En ja, voornamelijk het, het midden- en kleine ja, Laat ik vooropstellen dat ik ja. onvoorstelbaar gelukkig ben... dat er zoveel aandacht is voor economische potentie in het buitenland... en wat de Nederlandse ja. buitenlandse dienst daaraan kan bijdragen... Jarenlang um, was de OS-inspanning, als je die in relatie bracht tot een economische gewin voor Nederland, dat was bijna moreel verwerpelijk. Yes. En, en nu hoor ik van de mensen die uh, over het algemeen OS in stand willen houden uh, dat dit uh, zo'n beetje de enige reden is om het te doen. Laat ik zeggen dat dat in het debat in elk geval grote winst is. Tegelijkertijd, en dat weet meneer Westbroertje ook, een hele reële... Man, lijkt me, die weet ook dat we die bezuiniging zullen moeten realiseren. Absoluut. En dan moet ik keuzes maken. En dan moet ik dus nadenken over waar ik wel en waar ik niet dat mes laat vallen. Um, <coughs> inderdaad, is onder Rutte 1 negen posten uh, verdwenen. Uh, ja. Daar zitten ook een aantal Zuid-Amerikaanse posten bij. Ja. Um, uh, ik denk dat dat door het vergroten van de post in Panama... die een regiofunctie gaat krijgen... waar met name ook wordt ingezet op die economische diplomatie... mogelijk moet zijn om nog steeds te kapitaliseren. Nederlandse bedrijven overigens zullen hun vestigingen niet zomaar sluiten. Maar ik geef direct toe, het allermooist zou zijn... als we in alle landen, alle bijna 200 landen ter wereld nog steeds een office hadden. Nederland zit in 140 landen. We doen het dus niet zo slecht. Als ik moet kiezen, en dat moet ik... Dan kies ik dus gericht. Op dit moment kies ik ervoor om niet door te gaan in Zuid-Amerika. Daar is een keus gemaakt en daar staan we voor. Dan kies ik ervoor om een aantal Afrikaanse landen... Waar, we, uh, waar het gaat om humanitaire zaken via internationale organisaties kunnen werken... Ja. Uh, waar uh, politieke redenen zijn om bijvoorbeeld te stoppen. Ik denk aan het bewind van Kagame dat de rebellen in Oost-Congo steunt. Mm. denk aan de hoeveelheid invloed die we nog kunnen uitoefenen... om in Noord-Soedan Bashir achter de tralies te krijgen. Ik denk dat die minimaal is. Dan zijn dat dus posten die wat mij betreft... voor sluiting in aanmerking komen. Ja. En dan kijk ik ook naar economisch groeipotentieel. Dat is overal in Afrika aanwezig... Maar je moet wel even kijken waar ze vandaan komen. Dat is in sommige landen levert dat, uh, uh, dat re uh, relatief meer op dan in andere landen. Ja. Ja, en dan kies ik ervoor om in Zuidoost-Azië, waar de groei eruit spuit... om daar voorlopig goed aanwezig te blijven. Die keuzes moeten we maken, daar zijn wij eerlijk in. Ja, en dan zullen er ook een paar afvallers zijn, dat spijt me. Meneer Bessebreutje, wat moet, dat moet. Ja, dat is wel waar, maar ik geloof het accent ligt niet goed. Kijk, uh, goed, ik kom uit het bedrijfsleven en dan denk je dus altijd uh, bottomline. En dan zeg je dus ook, een organisatie van een ambassade... zoals ik de ambassades ken, is eigenlijk, zeg ik als ondernemer... vaak een beetje waterhoofd. Daar zitten twee mensen OS, hoewel ze geen centen meer hebben. Daar zitten dus mensenrechten, daar zitten uh, vrouwenrechten en weet ik wat dat. Een heleboel medewerkers. U heeft het niet met vrouwenrechten, geloof ik, hè? Uh, ja, ik ben 50 jaar getrouwd, dus dan, oh. dan weet je er wel aan. <laughs> <laughs> en, maar, maar voor mij is het hele punt dus eigenlijk: dat zijn dingen die zijn allemaal leuk en aardig, maar die moeten gebundeld worden om vuist te maken. Helemaal eens, ja, en dat, dat is wat Dus ik, ik pleit. Eigenlijk voor hele kleine ambassades, hele slanke ambassades. Gaan we doen. Eh, zonder flauwekul. En dan denk ik dat je heel veel bespaart. Want eh, uiteindelijk kun je uitrekenen wat zou een ambassade kunnen kosten eh, als je dat op een efficiënte manier doet. En vraag dan een keer eh, ook aan het bedrijfsleven om eens een paar budgetten te maken voor een land als eh, zeg maar Bolivia. Korte ik vind, reactie ik van ik vind het een hele interessante suggestie. Uh, overigens is het wel eens ge, uh, gedaan. Men heeft wel eens een berekening gemaakt... wat een Nederlandse ambassade ongeveer zou bijdragen... aan de Nederlandse investeringen in zo'n land. Er um, uh, wordt dan gezegd dat het zou om en de, bij de 1% zijn. Nou, maar dan kijk ik dan ook even naar het relatieve... Uh, economische potentieel van het land. En als dat heel klein is, dan kies ik er dus voor... om voor een land te kiezen waar iets meer ja, potentieel is. Ja, maar zit. het argument van meneer Bestebeurtje is kleinere ambassade in meer landen. Dat doen we dus al. Het Nederlandse postnetwerk is, is, is sober, is uh, efficiënt, is ook klein. En daar waar het kleiner kan, uh, zijn we er hard mee bezig om dat te doen. En dat, ook Timmermans zal dat op die manier uh, doen. Wat wat dat betreft, zit er heel weinig licht tussen Timmermans en Rosenthal. Goed, hartelijk, hartelijk voor... dank. Dat, uh, dat zie ik ook zo. Hartelijk dank bij de heer. Berichten uit Logistam. Ja, in de blogosfeer gonst het over wat al de curieuze zaak van Hamada Sabah wordt genoemd. Deze 48-jarige werkloze bouwvakker lag vrijdagnacht naakt op straat in Cairo, in de buurt van het presidentieel paleis. Daar waren grote rellen tegen president Morsi. Woedende demonstranten gooiden molotovcocktails over de muren rond het paleis. Televisiekamera's filmden hoe Hamada Saber... met zijn broek op zijn enkels bruut in elkaar werd geslagen... door zeker acht Egyptische veiligheidsagenten. Uiteindelijk werd hij in een politiebusje geduwd en afgevoerd. Aangeschoven is redacteur Eva Ludeman, welkom. Eva, iedereen heeft de beelden gezien. President Morsi kan hier niet echt blij mee zijn. Um, dit is uh, olie op het vuur van de demonstranten... die toch als een aftreden eisen. Ja, zeker. Toen de beelden werden uitgezonden, toen ontplofte de sociale media bijna. De woede en de verontwaardigingen waren echt enorm. En De oppositie omarmde Saber gelijk als de laatste martelaar in haar strijd tegen president Morsi... en vooral ook de zeer gehate veiligheidsdiensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken... En dit twitterde Ahmed Maher, de leider van de 6 april jeugdbeweging... die twee jaar geleden een grote rol speelde... bij de protesten tegen dictator Mubarak. Morsi is ontmaskerd. Hij heeft elke geloofwaardigheid verloren. Het is afgelopen met hem. En, uh, en dit is Amr Hamzawi, een van de oppositieleiders, die twitterde ook. Een Egyptenaar naakt over straat sleuren is een grote misdaad. Dit toont het buitensporige geweld van de veiligheidsdiensten opnieuw aan... Het is duidelijk, in dit land is niets veranderd. President Morsi is verantwoordelijk voor deze misdaad. Nou ja, Morsi die, die, uh, probeerde direct uh, zeg maar een beetje damage control te doen. Um, zodra die beelden op televisie te zien waren, gaf hij een persbericht uit... En, waarin hij aangaf hoe verschrikkelijk die het vond wat er was gebeurd... en dat het hem speet en dat het nooit had mogen gebeuren. En er zou onmiddellijk een onderzoek komen naar de paar rotte peren... binnen de veiligheidsdiensten die dit hadden gedaan. Zo, zo beloofde hij. En maar de oppositie... die uh, ja, die maakte onmiddellijke vergelijking met de mishandeling van een vrouw. En het was, waren ook echt uh, hele indringende beelden vorig jaar. Zij lag uh, op de grond en vrijwel ontkleed op een blauwe bij En ja. de veiligheidsdiensten die trapte in op haar. En zij werd echt een icoon van de, politie tegen het politiegeweld, van de oppositie tegen het politiegeweld. En dan zijn er nu uh, deze, deze beelden van Hamada Saber. Ja, is er bekend wat, met, uh, wat er met hem gebeurd is? Uh, nou ja, ten eerste heeft het overleefd... in tegenstelling tot uh, 57 andere Egyptenaren... die uh, zijn gedood afgelopen week bij het geweld. En, en toen de Egyptenaren de volgende ochtend wakker werden... en televisies weer aanzetten... toen zagen ze op alle zenders Saber in een bed... in een politieziekenhuis liggen. En het verhaal kreeg toen een hele bizarre wending. En dit is wat Isander uh, Al-Imrani daarover schrijft... op zijn blog The Arabist. Dit is echt schokkend... Saber is na het geweld naar een politieziekenhuis gebracht. Zijn vrouw is nu bij hem. Vanuit zijn bed stelt Saber dat het de schuld van de demonstranten is... dat hij in elkaar is geslagen. Dat uh, begrijp ik niet goed. Zegt hij nou dat het, uh, dat het slachtoffer nu zegt... dat hij door de demonstranten in elkaar is geslagen? Uh, iedereen heeft toch die beelden gezien... Uh, waar toch, waarop duidelijk is te zien dat hij door agenten in elkaar wordt geslagen? Ja, ja, maar daar konden die agenten eigenlijk niet zoveel aan doen... Zegt Saber nu, um, ze dachten namelijk dat hij een demonstrant was. Ja, alsof het dan wel normaal is uh, om in elkaar geslaagd te worden. Maar dat terzijde. Maar um, dus de politie had hem eigenlijk daarna geholpen. Want het waren de demonstranten die hem in elkaar trapten. En uh, ja, als de politie hem niet had gepakt, was het allemaal veel erger geworden. En hij, Saber bedankte de politie ook voor de goede behandeling. Mm, heel merkwaardig. Wat is hun reactie? Ja, heel veel mensen zijn heel erg boos. Op Twitter komen veel berichten voorbij waarin Saber een slapzak wordt genoemd. En er wordt gesuggereerd dat hij een baantje zou hebben gekregen... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, in ruil voor een totaal andere verklaring natuurlijk. Want hij was werkloos, ja. dus een baantje kan hij goed gebruiken. En er zijn ook heel veel mensen die Sabers verklaring helemaal niet geloven. Zoals de blogger Zijn Nubia. Een onafhankelijke tv zender wist Sabers vrouw te pakken te krijgen... en sprak met haar aan de telefoon. Op de achtergrond hoorde je een agent haar influisteren... wat ze tegen de journalist moest zeggen. Ja, conclusie Saber liegt. Nou ja, het, het, wordt, het werd nog bizarder. Um, want zijn eigen dochter, Randa... die erbij was toen haar vader werd weggesleurd, zegt zij... beschuldigt haar vader daarvan ook te liegen. Op YouTube staat een telefoongesprek met haar... dat live op de Egyptische televisie werd uitgezonden. En dit is wat ze zei. De politie rukte zijn shirt kapot en ze begon hem te schoppen en te slaan. Zo is het gebeurd. Alles wat hij zegt is een leugen. Hij is bang. Ja, veel Egyptenaren menen dat Saber zwaar onder druk is gezet. Hij heeft een nacht in de cel gezeten daar... nadat hij ze dus in elkaar was getrimd. En in Egypte is dat echt bepaald geen lolletje... Um, en een journalist van het dagblad Al-Hayat had een gesprek met Saber de volgende dag. En Saber zou hem hebben gezegd, ik moet denken aan mijn eigen belang. Maak geen grote problemen voor mij. En, en ja, daar kan je toch wel een beetje aan afleiden dat hij uh, onder druk is gezet. En er is een uh, tweet van een Egyptenaar, en een Mustafa Halawani. En die is heel veel getweet. En, en, en die is voor Egyptenaren waarschijnlijk uh, een tweet die de spijker op de kop slaat onderdrukking is als 85 miljoen mensen op televisie kunnen zien hoe je wordt afgeranseld en vernederd en de volgende dag zeg je dat er niets is gebeurd. Nou, een beetje merkwaardig en vooral ook treurig uh, verhaal. Dank je wel, Eva Luderman. Graag gedaan. Tot zover deze editie van Bureau Buitenland. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we het onder andere over innovatie in Europa. Als we een beetje mee willen blijven doen in de wereldeconomie... dan moeten we vernieuwen reportages uit verschillende lidstaten. Na het nieuws van 8 uur wetenschap met labyrinth. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten.